Ze hebben haar vader geweigerd, Ze vonden haar vader te min, Voor hem was geen plaats op de bruiloft, Haar vader kwam er niet in, En zij heeft zich om laten praten, Omwille van haar geluk, Het stralende bruidje van buiten, Bezweken onder de druk En haar man, haar man Wat vond hij ervan, wat deed hij er aan Haar man vond het ook vervelend en naar Echt waar, voor haar Ze hebben haar gedwongen Om in het openbaar haar vader af te vallen Als boef en leugenaar En zij heeft toegegeven Omwille van haar geluk Het dappere bruidje van buiten Gebogen onder hun juk En haar man, haar man wat vond hij ervan, wat deed hij er aan? Haar man vond het ook vervelend en naar, echt waar voor haar. En overal waar zij ging en hij niet komen kon, daar droeg ze hem mee op haar hart in een gouden medaillon. Haar vader die terug was getreden Omwille van haar geluk Het stralende bruidje van buiten Van binnen was al iets stuk En haar man, haar man Wat vond hij ervan? Ja, wat moet je ervan vinden? En wat deed die eraan? En wat kan je eraan doen? Haar man vond het ook vervelend en haar echt waar heel vervelend voor haar.